Dit is Goldse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Goldse Kringen staat onder redactie van Els van Kemenade... Lucie Roodbol, Leonard Joosten, Gerard de Groot, Bernhard Hoven en Ben Lone. De techniek is in handen van Stefan Eikenaar. En we hebben vanavond als gast Nilaï, Under... ...Kamil Sebrechts, Kim Spanjes. En Gerard de Groot en Melone presenteren de uitzending. Um, we hebben twee onderwerpen, drie gasten, twee onderwerpen. Met uh, Kim Spanjals gaan we praten over, uh, ja je bent toch al enige tijd uh, correspondent, uh, de uh, vrouw uh, hier in Goorlen van het Brabants Dagblad. Ja, meer dan een jaar nu. Meer dan een jaar nu, dus het wordt hoog tijd dat, uh, dat we je uitnodigen. Uh, we hebben eigenlijk zo'n beetje gedacht, dat is altijd goed, hè? Dat, uh, dat kan altijd, Gerard. Ja, dan wordt er tenminste ook aandacht in onze programma besteed, hopen Ach, we dan. Ja, hè? ja. en uh, je kunt na een jaar, uh, ben je echt wel ingevoerd en uh, kun je natuurlijk veel meer vertellen dan, dan wanneer we je de eerste maand uitnodigen. Dat klopt, dat klopt ook weer. Nou, en uh, Nila en Camilla, die, uh, die roeren de pollepel. Uh, daar uh, gaan we ook uh, het een en ander uh, over vragen. Het is uh, al enige tijd geleden in het nieuws geweest, uh, maar uh, nou uh, willen we daar uh, wat van weten. Maar zoals altijd, eerst, wat was er allemaal nog meer in het nieuws? Iedereen mag daar aan meedoen, uh, als we zo hier de tafel uh, afgaan van... Nou Gerard, dan zou jij uh, mogen beginnen. Nou, we beginnen met de dames. Ja, zo heb ik de het dames, geleerd. heb jij dat zo? En vooral ja. onze gasten. Eerste en gasten. die overvallen we daarmee, dus die mogen nu even <laughs> nadenken... Is er iets voor jullie opgevallen dat je denkt van, goh wat raar, wat leuk, uh, wat spannend, wat er hier de afgelopen week gebeurd is? In Goorlen. In... Bij Volker ja, in Goorlen, maar Goorlen. wij zenden over de hele wereld uit. Dus, uh... Nou Kim, na, mag ja? jij beginnen? Dat is goed. Uh, ja, Kim, even. kom maar hier. Hier? Ja. Uh, nou ja, mijn nieuws van de week is eigenlijk, gaat over de kringloopwinkel in Goorlen. Dat uh, is op zich niet echt opmerkelijk nieuws. Uh, bekend was al dat die werd overgenomen door La Paubelle in Tilburg. En wat ik wel opmerkelijk vond is um, dat La Paubelle heeft geen reclame gemaakt... voor de opening afgelopen zaterdag. Geen advertentie geplaatst, geen persberichten gestuurd. Uh, volgens mij stond het niet eens op hun website uh, dat ze open zouden gaan. Um, en na ons artikel zaterdag uh, in de krant uh, zijn er toch uh, 1400 mensen op afgekomen. Ja, alsjeblieft, dat is heel nou, wat. Toch? Ja, ja dus dat vond ik toch wel een opzeker ja, ja. voor onze krant dus ook zonder veel tamtam -tam, maar als het maar in het Brabants dagblad staat dan uh... ah, ja. ah ja goed zo ah. Nou ja, ja al onze zo, zo zijn zaterdag ja. <laughs> ja. zo onbescheiden wil ik dan weer niet zijn maar ja. je kunt toch wel zien dat de krant nog steeds goed gelezen wordt ja ja hm, goed mooi dat was jouw nieuwtje hè? Ja, ik kreeg er ook en uh, ja ja mag er ook nog eentje oh. op lepelen ja dat gaat over de krant van morgen Mm -hmm. daar heb ik een artikel uh, in geschreven over de Boskamer. Een nieuw project in de wijk De Boskens. En daar worden 25 kavels ontwikkeld. En daarover laat ik uh, Guus van der Putten, onze wethouder, ruimtelijke ordening, of jullie wethouder eigenlijk, aan het woord. Die worden 500 tot 1900 meter groot. Groot? Ja. ja. Dus een compleet nieuwe villa wijk voor Goorlen. Is dat in De Boskens? Ja. Ja, ja. In de boskus. Nou, mooi. Dus dat is met het oog dus op het een morgen. Dat is reclame voor. Met het oog ja. op morgen. Ja. Nou, uh, Camilla, heb jij ja. een nieuwtje? Ja, mij heb je echt heel erg overvallen ermee. Want ik, uh, ik heb het inderdaad wel rakelings gezien. Maar ik had meer het vermoeden dat jullie over het nieuws ja, van deze nou, week of afgelopen plan, week ja. gingen over. praten. Dus ik. Uh, ik heb niet echt nieuws wat buiten het Jan van Bezouw uh, zou kunnen plaatsvinden. Dus ik. Uh, ik geef wel even de beurs aan Nilay. Ja, Nilay dan? Ik heb, ik heb ook eigenlijk niets ja. aan gedacht. Maar, uh, ja. Zal ik dan maar iets zeggen? Ja. ja, dat ja, is ja. Wat, namelijk nieuws dat ik gemist heb. We hadden vorige week uh, wethouder Sperber en die zei afgelopen donderdag worden spijkers met kopten verslagen over hoe de opvolging van TB Thuiszorg uh, moet plaatsvinden. En ik heb er nog niks van meegekregen. Nee? Volgens mij heeft ze wel in de krant gestaan. Ja, maar we hebben een abonnement samen met onze dochter. Oh. De krant van vrijdag en zaterdag heb ik nog niet gezien. Ja, nee. Volgens mij worden alle thuishulpen overgenomen als ze willen door twee organisaties. waarvan ik de naam eerlijk gezegd niet zo uit mijn hoofd kan oplepelen. Dus de Thebe-medewerksters die de mensen hier in Goorlen verzorgen, die zouden wel weer een baan kunnen krijgen mochten ze willen. Het verrangen is dan wel dat ze aangenomen worden onder een andere titel. En dat betekent minder salaris. Dus ja, dat, dat maakt het voor ja. de medewerkers wel zuur. Er is vandaag volgens mij ook een demonstratie op het Pieter Vredeplein. Of dat weet ik zeker. Vanavond. Ja, dat vond ik wel sterk van de nieuwjaarsreceptie in Tilburg. Dat de wethouder daar zei, uh, er moet ook maar eens aan de top van uh, Thebe bezuinigd worden. Ja. Ja, de salaris ligt boven de norm. Uh, dat kan niet meer. Ja, ja, ja. Ja, dat, want dit verhaal van steeds goedkopere thuiszorgkrachten dat is natuurlijk ook niet iets van het laatste jaar, maar dat loopt al 10, 15 jaar. Gaat maar door, ja, dat, uh, terwijl toch elk normaal denkend mens weet dat ook dat soort zorg steeds belangrijker gaat worden en steeds zwaardere eisen stelt. En niet van ach, dat doe je er toch eventjes uh, tussendoor bij, een paar uurtjes uh, bij de buurvrouw werken. Ja. Ja, dan komt het toch allemaal wel goed met uh, Nederland. Ja, maar herinner je je niet uh, dat, dat we hier uh, wethouder uh, Mario in de zending hadden en uh, dat we het over de thuiszorg hebben gehad en, en de vraag gesteld uh, is dat nou ook weer uh, te hoge salarissen, bonussen en, en graaikultuur. En dat was beslist niet het geval, weet je nog. Uh, dat was uh, uh, de, de, de onder de prijs gaan zitten van Tilburg, een hele grote klant, dat dat dan weer een beetje goed gemaakt moet worden door, door de dorpen die, die veel goed geloviger zijn. Uh, ...dat was het probleem. En niet, uh, niet de salarissen. Nee, maar je ziet het nu in de praktijk gebeuren dat de salarissen toch gekort worden. Dat ze toch wel een probleem ja. zijn. Nee, kijk, op het totaal der dingen. Eerst een salaris van een uh, topbestuurder die een ton hoger ligt dan wat normaal is... Uh, ...leidt echt niet tot een tientje lager tarief uh, voor de gemeente als je dat kort. Nou, dat is in het geheel van de omzet een fractie. Maar het geeft wel een krachtig signaal van een ja. organisatie uit dat je het met z'n allen serieus neemt... in plaats van te zeggen... ach, zeven managementlagen, die zijn toch nodig? Want alleen een, een Thebe die heel de provincie bestrijkt... en waar alle mogelijke sub-onderdeeltjes zitten... die de een naar de ander beginnen om te vallen. Ja. ja dus uh, ik vind dat niet zo geslaagd. Wat ik ook niet geslaagd vind, is Willem II. Want dat ligt eigenlijk in dezelfde sfeer... Uh, matchfixing. matchfixing maar wat ik eigenlijk veel stuitender vond is spelers die niet naar een nieuwjaarsreceptie gaan waar hun supporters zijn want we zijn het niet over de premies eens want wij verdienen allemaal boven de uh, balken en de norm maar uh, het is niet genoeg en volgend jaar zijn we weg en we hoeven echt niet uh, erop betrapt te worden dat we een match fixen want straffen staan daar in de praktijk uh, niet op Achter, het is toch een hele aardige jongen van een sociaal type. Ja, dat, uh, dus ik denk wel eens als supporter van Willem II... je moet het best moeilijk hebben met uh, zulke spelers. En wat ik toch wel leuk vind weer elk jaar... de voorleesdagen van de bibliotheek die eraan zitten te komen. Ja, als je nu de voorleesdagen... ja? Ja, Dus dat lijkt zullen. mij toch een kans voor open deur voor jou. Ja, om er iets meer over mee te dan zeggen. Daar weet jij meer van. Ja? Ja, Nationale Voorleesdagen. Het is aanstaande woensdagochtend om half tien. En uh, uh, de kinderen, peuters, kleuters tot vier jaar, die, mogen, die zijn van harte welkom in de bibliotheek. En we gaan uh, eerst de woord voorgelezen en daarna gewoon lekker ontbijten. Met z'n allen. Oh, ook nog ontbijten? Ja. Mm -hmm. Met pilaf. <laughs> nee, nee. Gerard, dat waren jouw nieuwtjes ja. bij de Do. Nou, ja. uh, eens kijken, wat, uh, uh, wat viel mij op? Uh, de, de bouwactiviteiten, de hippische uh, bouwactiviteiten in, in Riel, die in een zeer korte uh, tijd zijn gerealiseerd, geopend. Uh, begreep ik nou goed, uh, Kim, uit het artikel dat, dat de, de bouwvergunningen, de, de, al de, de, de dingen eigenlijk niet, nog, nog niet zo helemaal in orde zijn. Zit daar een nieuwe affaire aan te komen? Jij bent nou een jaar lang in Goorlen. Daar kun je misschien ook al een klein oordeel over uitspreken. Ja, nou, dat durf ik niet. Want ik weet nog niet de hoed van de hoed in de rand. Maar wat we wel was opgevallen... En ik moet zeggen, Kees Pelkmans heeft, is het, het eerst opgevallen. Hij heeft eerst vragen gesteld in de commissie. Die waren onvoldoende beantwoord naar zijn zin. Ja. En hij telde die vragen eigenlijk weer opnieuw in de laatste commissievergadering ruimte. Um, en hij zegt van ja, ik, uh, ik, ik heb het zien gebeuren. Het werd in no time uit de grond gestampt. En uh, ja, ik vraag me af, kan allemaal wel? Want uh, een, een onder, uh, of een aannemer die heeft me ook wel eens gebeld van nou, ik heb een bouwstop gekregen omdat ik niet gemeld heb dat mijn vloertje is gestort. En hier wordt een hippie centrum van internationale allure uit de grond gestampt. En ja, klopt dat nou allemaal wel? Klopt het wel. Ja. En er is nog geen bevredigend antwoord op? Er is nog op. geen bevredigend antwoord op. En als dat zo, niet he? gegeven kan worden? Ja, dan, dan moet je daar uh, we onderzoek we naar doen. doen. Um, en ik heb er wel... Uh, ik, ik weet niet precies wat ik eruit af mag leiden, maar je ziet in, in april uh, vorig jaar zijn, is een hele rits vergunningen aangevraagd, omgevingsvergunningen. Ja, een aanvraag is alleen nog maar een aanvraag. De vergunning moet dan verleend worden. Dan heb je acht weken om bezwaren in te dienen. Ja. En dan wordt die pas geldig. Ja. Maar een, een, een maand na die aanvragen... werd het centrum al geopend. Ja. Dus dat wrijft toch wel? Ja, ja, ja. Het is, het is ironisch dat, dat de lijst riel hier vragen stelt. Want we hebben bij een beetje op de hoogte van de geschiedenis affaires gehad... waar waren de wethouder langs een, uh, van Van Riel langs, langs een, uh, een perceel... Wat, wat, waar gebouwd werd, fietste, wat, wat naderhand helemaal niet in orde bleek te zijn. En uh, ja, die had ook nooit wat gezien. En, en vragen toen waren, waren hoogst onwelkom... En, en dat heeft nog geleid tot, tot het aftreden van, van, van de wethouder van die lijst. Ja. Daarom noem ik het ironisch dat, dat vanuit die groep nou, nou vragen gesteld worden over iets wat ze ter plaatse natuurlijk goed kunnen zien. Dat daar in zo'n snel tempo gebouwd is, ja. geopend wordt. Ja, ja, ja. Met burgemeester erbij en alles. Met burgemeester erbij, ja, daar zegt meneer Pelkmans: van uh, ja, moet je daar als burgemeester wel komen als het nog niet allemaal in orde is? En daar wil hij een antwoord op. Uh, en ik inmiddels eigenlijk ook. Uh, en ik denk uh, de inwoners van, uh, van Riel ook. Uh. Ja. ja. Nou, wat mij daarbij ook opviel. is Ze hadden ook een uh, springpadenteam uh, gevormd. Of uh, concours-repeak-achtig. Ja. Uh, met Europese topruiters. En uh, grootse plannen om daar ook een sportief succes van te maken. En ik krijg de indruk dat daar van de een naar de ander wegloopt. Is dat waar? Oh, ja. daar, daar heb ik... Uh, ja. En daar denk ik ook altijd van. Was dat dan... Uh, een soort beeldvorming van goore sportgemeenten. Uh, ook dit hebben wij nu, want het is voor zover ik dan bekijk. Een louter commerciële activiteit, paardenfokken. Mm -hmm. en, uh, en klaar. En daar valt geld mee te verdienen. Waarbij ja. er niks mis mee is, uh, zolang de vergunningen op orde zijn. Ja, dus, uh, ik vond het ook wat moeilijk om te beoordelen van een afstand van wat speelt daar nou eigenlijk. Ja. Maar behalve dat het, als het lukt, ja. dan lijkt me er helemaal niks mis mee. Nee, en volgens mij is het ook het risico van de ondernemer... dat hij zegt van, nou, ik ga toch wel aan de gang... want ik ben ervan overtuigd dat de vergunningen er allemaal wel goed komt. Uh, en dan is het risico voor, voor hem, uh, althans... Uh, nou, kijk, ik woon vlak bij het gemeentehuis en wij waren aan het bijbouwen. Uh, en ik dacht dat alles geregeld was. En de ambtenaar belt op, die zegt, ik liep langs. En de gordingen en de schoren zijn nog niet geregeld waarop ik met open mond stond, wat zijn dat in hemelsnaam En ik weet het nog steeds niet, ja. behalve dat te aannemen dat al lang geleden bleek te hebben. Oké. Okay. Dus, er gaan ook wel eens dingen gewoon goed, hoor. Ja, ja, ja nee, Maar nee. je wilt maar zeggen, dat werd wel goed in de gaten gehouden. Ja. Ah. Ja. ja, ja. Zeg, nog een ander uh, dingetje. Uh, Tony van der Meulen, die schrijft op maandagochtend uh, zijn column, een prachtige column. Uh, hij had het over dat, dat niet overal uh, in Nederland op de gemeentehuizen uh, Charlie's uh, uh, huizen. Ik dacht, uh, toen ik die column aan het lezen was, verdraaid. Dadelijk gaat hij het nog over golen hebben ook. Maar dat bleek toch uh, niet het geval te zijn. Terwijl wij hier toch eigenlijk ook onze zorgen oh, hebben over de persvrijheid hebben. en over uh, de vrijheid van meningsuiting met onze Norbert. Uh, die uh, te weinig vertrouwen geniet bij het college van BMW om uitgenodigd te worden voor, uh, voor persgesprekken... waar uh, hier onze gast Kim ongetwijfeld wel bij wordt uitgenodigd. BMW hebben wel vertrouwen in jou. Blijkbaar, ja. niet in Norbert? Nee, ja, dat durf ik niet uh, verder uit te leggen hoor. Want nee. Ik weet niet waar, waar het verschil in zit, maar ik, ik vind het ook opmerkelijk. Uh, moet je, vind je wel eventjes uh, een... Uh, een uh, een opinierend vraagje, vind je wel dat je het vertrouwen moet hebben van, van uh, mensen waar je naartoe gaat uh, om, om uh, daar uh, je journalistiek uh, licht op te steken? Nou, niet per se. Um, ik, ik heb niet altijd vertrouwen in het college van BMW. Ik, ik vind dat juist mijn gezond wantrouwen naar hun werk moet kijken. Ja. Um, ik, ik denk dat hun ook met enige reserve en wantrouwen naar mij kijken. Van wat doet ze en, en waar is ze mee bezig? Kan ik me voorstellen. Maar misschien bedoelen ze met dat vertrouwen wel uh, um, te zeggen: uh, We vertrouwen erop dat de informatie die wij geven goed behandeld wordt. Ja, M maar. Zullen we gewoon met jou doorgaan? Uh, ja, uh, uh, dit uh, thema? Als... Ja, goed. Want wat ik mij daar afvroeg was: uh, Ik merkte wat verdeelde reacties ook in de zin van: Ja, maar als iemand jou niet ligt, dan hoef je toch uh, daar niet mee te praten. Terwijl ik iets heb als je volksvertegenwoordiger een publieke functie nou, uh, invult, dan moet dat wel. Ja. Als je paardenfokker bent en zegt van die Kim Spanje, het zal wel, maar ik vind het een trut eerste klas en bij mij komt hij niet binnen. Ja, dan houdt het op. Dan houdt het op. Hè? Qua ja. gesprek daarover, dan ga jij nog steeds door in de dossierspitten om ja. te kijken wat er uh, aan de hand is. Maar ik vind dat voor mij een principieel verschil. Ben ik ja. de enige die dat vindt? Ja, nee vind ik ook niet. Nee, uh, ik, uh, ik ben het naar je eens wil ik daarmee zeggen trouwens. Um, ja, kijk, publiek uh, geld is publiek verantwoorden. Een, een gemeente uh, beheert ons publieke geld... en moet daar publiek verantwoording voor leggen, afleggen. Um, ja, hun bepalen niet uh, wie zich dan als journalist uh, daarmee uh, mag bemoeien. Da, da, da, daar gaat de gemeente niet over. Dat is, pers, dat is ook persvrijheid. Ja. Mm -hmm. als, als Norbert uh, met die informatie iets wil doen voor het Goordels Belang... Ja, dan staat hem daar vrij. Ja, staat hem dat vrij. We hebben in een kring die op vrijdagochtend bij elkaar komt... Uh, ...wat zit te stoeien over het woord accreditatie. Dat was ja. namelijk een van die woorden die gevallen is toen, toen uh, hem uh, ja, die, die, die faciliteiten werden geweigerd. Ja. Uh, um, kun je uitleggen wat dat is, accreditatie? Ja, accreditatie is um, dat je kunt aantonen wie je bent eigenlijk. Uh, kijk, de koningin uh, komt uh, naar Goorlen... Uh, ...bij dat soort gelegenheden... Uh, ja, ...ze vragen soms een paspoort uh, uh, vooraf... Uh, ...dat ze weten wie je bent. Identiteitsbewijs. Ident ja, identiteitsbewijs. Maar dat je kunt laten zien van... ...nou ja, goed, uh, uh, ik ben journalist... En, uh, ...en je krijgt dan toestemming om naar de koningin te gaan... ...daar komt het uiteindelijk op neer. Ja, ik ben nooit geaccrediteerd door de gemeente Goorle als journalist. Uh, dat is me ook nooit gevraagd... Uh, de baas heeft een briefje geschreven naar de gemeente en naar heel veel anderen. Kim is er nu? Nee, ook niet eens. Ook niet eens? Nee. Jij nee. belde gewoon ik op bel van hier op. ben ik. Ja. Hoi. Ja, precies. Oh. Ik, ik bel op naar de voorlichting van de gemeente Goorlen. Uh, ja, ik heb uh, Erik van Hest uh, ben ik opgevolgd uh, als journalist uh, voor de gemeente Goorlen en Riel. Uh, ja, mag ik langskomen? Dus accreditatie, dat is eigenlijk niet zo'n begrip dat uh, op de redactie uh, uh, van, van het Brabants Dagblad uh, veel, veel gehoord wordt. Jawel, maar bij grote uh, gebeurtenissen. Kijk, de Olympische Spelen, als je daar meldt met je perskaart van uh, ik ben uh, journalist en ik wil hier alle wedstrijden komen volgen. Ja, dat kan natuurlijk niet. Maar bij Ze grote daar... gebeurtenissen is Precies. dat. Precies, ze moeten daar wel een selectie in maken, want anders dan hebben ze ja, duizenden mensen die zich als journalist melden. Want in principe mag. Ja, en in principe mag iedereen zich journalist noemen. Ja. En de perstribune van de gemeente Gohlen, van, van de gemeenteraad, heeft, heeft wel ruimte. Daar staan ze niet te dringen. Nou, die heeft wel ruimte, ja, want meestal uh, heb ik alleen gezeten. <lacht> Totdat Norbert uh, geen, uh, niet meer actief was in de politiek ja. en ja, nou, nou zitten wij met z'n tweeën. En nou, zitten jullie met z'n tweeën? Op de perstribune, pers ja. Op ja, is dus, dus een stuk gezelliger. Uh, ja, ja, ja. Maar om uh, het een beetje nogal noiseler voor mij uh, te maken. Norbert zei: ik wil de stukken hebben. Ja. Betekent dat dat je ze uitgeprint krijgt, of uh, krijg je ze ja. net als ik elektronisch toegestuurd? Nee, ik krijg alle raadsstukken en, en uh, vergaderstukken voor de commissies... Krijg ik op papier toegestuurd. Uh, maar ik krijg ook veel informatie digitaal. Ja. Persberichten, uh, de besluitenlijst van BNW... Uh, ...daar krijg ik allemaal digitaal toegestuurd. Ik heb een abonnement op uh, de, de raadsinformatie uh, die steeds via de site uh, wordt gegeven. En dan krijg ik elke week zo'n overzicht van nou, dit is nieuw op de site... Um, en dat is ook allemaal digitaal. Ja. Maar het is handig, die commissiestukken, om die op papier te hebben. Want dan kun je ze meenemen naar de vergadering. Uh, yeah. Ja, want ik krijg ze digitaal. En dat is heel handig als je journalist bent voor Golse Kringen. Ja. Maar ik zou het ook makkelijk vinden als ik ze op papier kreeg. Ja. Dus, je gaat daar niet graag uh, ik al ga die kartretjes aan opofferen om dat allemaal uit te printen? Nee, dat is nee. niet goed voor het milieu, hè? Ja, ook al niet, nee. Dus ik ga me ook laten accrediteren. Ja. Uh, ja, nu dat is dus weet, niet nodig. Nee, dus nu wordt dat heel lastig. Ja. En dan is er een persmoment. Ja. Of een persmomentje, denk ik eerlijk gezegd. gezien de schaal der dingen. En dat blijkbaar is heel belangrijk. Persgesprek. Persgesprek. Ja, ja, ja. zo heet het. Um... En dat is uh, een vertrouwelijke... Uh... Nee, absoluut nee. niet. Nee, want anders zou ik daar ook niet komen. Als, als ik alleen maar vertrouwelijke informatie zou krijgen, ja, daar kun je niks mee. Nee. Nee, nee het pers, in het persgesprek worden we eigenlijk op de hoogte gebracht van wat het college van BMW heeft besloten die week. Um, en en, en dan, dan zitten de burgemeester en de wethouders, die zitten dan tegenover uh, en die beantwoorden dan vragen over. Ja, ja, als je iets niet snapt, dan stel je daar een vraag over en precies. dan krijg je antwoord. Dus het is hartstikke fijn, dat je, ja. want zo kun je ja, nadere toelichting vragen. Maar ja, het, volgens mij is het zo dat de gemeente toch um, zoveel mogelijk burgers wil bereiken... om de dingen die ze besluiten en uh, waarom ze die besluiten en wat ze gaan doen... Ja. Ja, zou ik denken dat ze zoveel mogelijk burgers willen bereiken om dat kenbaar te maken. Ja. Ja, dus. Voordat je naar Goorden kwam, werkte je in Tilburg? Ja. Als je dat uh, nou zo'n beetje vergelijkt... Uh, zou je zou je, uh, je, omgeving, je nieuwe omgeving, Goorle, en, en het gemeentehuis uh, professioneel uh, willen noemen? Oh ja, zeker wel. Zeker wel? Ja. Ja, ja. Nee, zonder meer. Ja. Ja. En als je het vergelijkt met Tilburg, of uh, is dat dan gewoon hetzelfde? Of, uh, ja, in Tilburg heb ik geen, niet de politieke uh, verslaggeving gedaan. Dus uh, daar kan ik wel moeilijk uh, vergelijken hoor. Uh, ik vind in Goorle is... Uh, wat ik prettig vind en daar heb ik ook, want ik heb ook voor, voor gemeenten verslaggeving gedaan van oorschop, uh, asten, zomere, deurne, dus weer een andere ja. kant op. Uh, wat ik altijd prettig vind is uh, in een kleinere gemeente, dus zoals scholen, dat de lijntjes over het algemeen vrij kort zijn, uh, de afspraken zijn dat ik altijd via de voorlichting mijn informatie uh, uh, inwin. Maar als het dringend is, of dan kan ik de burgemeester gewoon rechtstreeks bellen. Uh, of, of de wethouder. Uh, of, uh, daar moet je wel voorzichtig mee omgaan. Maar dat kan wel. Ja, ik dat, kan ze even aanschieten. Dat is ook onze ervaring. Dat is juist het prettige van een kleine gemeente. Van wat je noemt het dorp. Hè? Ja. Dat dat die lijnen kort zijn. En het gaat wel informeler. Dat uh, ja. kan ik me zo voorstellen hoor. Ja. Ja. Ja. Als ik het van de andere kant uh, bekijk. Regionale kranten waren vroeger bolwerken. Die ook uh, trouw aan de kant van het gezag stonden. Maar ze waren ook verhoudingsgewijs groot. ...belangrijk, invloedrijk, uh, geïnformeerd en steeds verder weggesaneerd. Ja. Uh, als je het van de kant van het Brabants Dagblad uh, bekijkt... ...kunnen jullie nog voldoende tijd uh, zorg besteden aan wat er in die kleinere gemeentes... ...of ook zelfs in de gemeente als Tilburg uh, gebeurt, om allemaal, alles bij te houden? Ja, alles is veel, ja. uh, denk ik. Uh, je moet natuurlijk altijd de selectie maken, dat is altijd al wel zo geweest... Uh, misschien mo moeten we nu iets strenger selecteren. Um, dat komt ook omdat we minder papier uh, ter beschikking hebben inmiddels. Uh, uh, teruggegaan van, uh, van de grote broadsheetpagina's uh, naar de tabloid. Dan uh, ja, heb je toch weer minder ruimte. ook, Dus je moet strikter kiezen. Um, ja, ik, ik heb zelf het idee, we zitten nog steeds uh, in, in el bij elke gemeenteraad uh, uh, binnen ons verspreidingsgebied... Uh, Um, we hebben uh, toch een goed netwerk van correspondenten. Want ik doe het niet alleen, uh, de verslaggeving voor Gorle en Riel. Ik heb uh, hulp van uh, Ad van der Velde en uh, voor Gorle en uh, Piet Mallers en Riel. Ja, dat zijn toch onze oren en ogen in de samenleving. Die, die pikken dingen op, die, die zien dingen uh, eerder dan, dan ik... Uh, ...van achter mijn bureau in Tilburg. Dus ik, misschien dat we strenger selecteren... ...maar ik heb toch niet het idee dat we nou zoveel... ...hebben ingeleverd in, um, ja, in onze informatievoorziening uh, naar de burgers toe. Maar misschien ervaar je dat anders. Ja, nee, de, net was meer ook naar aanleiding van uh, de opmerkingen over het hippiecentrum. En als we 25 jaar geleden terugkijken, uh, uh, wethouder De Vries uh, in de tijd... Uh, ...daar mag het dagblad denk ik zich op de borst kloppen... ...voor de manier waarop ze dat echt onderzocht hebben, daar achteraan zijn gegaan daar heel veel tijd en menskracht aan hebben besteed en dat volgens mij ook goed gedaan hebben. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook een hele moeilijke affaire, omdat dat allemaal gevoelige tenen en wat speelt er precies en ja. moet het wel zeker weten. Ja. Zo'n massieve inzet, is die nu ook nog nodig, uh, mo mogelijk uh, in de condities van vandaag de dag? Ja, zonder meer, ja, ja. Nee, zonder meer. Dan wordt, als er inderdaad een zaak is waarvan wij als redactie denken... Nou, dan moeten we mankracht opzetten. Want hier zit iets wat fundamenteel niet deugt. En daar zijn wij natuurlijk voor als regionale pers. Dan worden daar mensen voor vrijgemaakt. Dan, dan moet je andere dingen misschien laten schieten. Maar ja, wij zijn op aarde om, nou ja, om te controleren... ook wat er gebeurt in de samenleving. Ja, als je er. Nee, maar schieten. vind je dat ook als journalist, dat dat, dat een functie is? Waar ja. komt kritisch volgen, ja, uh, zonder meer. achter uh, de eerste opvattingen zoeken? Ja, zonder meer. Ja, ja, ik denk uh, dat dat de belangrijkste functie is. Uh, uh, maar jij of in zijn algemeenheid de regionale dagbladpers in Nederland? Ik en, en de regionale uh, dagbladpers. Ik, ik denk ook wel, uh, de regionale dagbladpers is een beetje de... Uh, het begin van de voedselketen uh, van, mm -hmm. de, uh, uh, van, van de journalistiek. Uh, we maken wel eens grapjes uh, dat um, uh, Omroep Brabant... Uh, de teletekspagina verwisselt uh, als ze de krant hebben gelezen. Um, dat is misschien ook een beetje cynisch, hoor. Mm -hmm. Ik weet niet of ik dat hier ook mag zeggen. Maar goed, ik merk ook aan jullie... dat jullie toch ook wel vaak uh, inspiratie uh, halen uit onze kranten. Oh, dat is uh, zeker, ja. ja. En inderdaad, als je die... Uh, sombere beschouwingen leest over de verschraling van de pers en over de druk. De regionale pers, dat, dat staat toch zwaar onder druk. Hè? Het staat onder druk. staat het onder druk waar. En dan wordt inderdaad ook dat argument wel gegeven. Dat is ook schadelijk voor de democratie. Ja. Want, want die voedselketen, ja die begint toch bij, bij, de, bij de gemeentes. Hè? Als, als het daar niet meer gevolgd wordt. Ja. Nou. En ja. trouwens... De gemeentes die krijgen steeds belangrijker taken. We hebben het over die transities al een jaar zitten emmeren. Hè? En, en dat gaat nu gebeuren. Hè? Een enorm budget en alles. Als dat niet, niet gecontroleerd zou worden. Jonge, ja. jonge. Jongen. Ja. Ja. In die zin denk ik wel dat er een verschil is. Ik ben opgegroeid in Utrecht. Mm -hmm. En in mijn jonge jaren waren er nog vier kranten. Ja. Regionaal. Ja, dus ook het Parool als voorbeeld had een, een Utrechtse kopkrant. En... Brabant is eraan gewend geweest dat er altijd per regio maar één krant was. De Stem, het Nieuwsblad van het Zuiden, uh, wat had je in de bos, Eindhoven, ben ik even kwijt, Zoudenblad. Eindhoven Dagblad. Ja. Ja. Klaar. Ja, dus in, in die zin of die drie kranten er nu één zijn geworden, maakt in feite niet uit voor de regio zelf. Ja, in betreft. Utrecht wel, want er is nog maar één krant over die uh, niet meer regionaal is. Ja, moet toch een kleine correctie, want die drie kranten, de stem, het Brabant dagblad, het Zagblad, zijn nog wel drie verschillende kranten met uh, ieder een eigen hoofdredactie, met ieder een eigen uh, krant en, en uh, samenstelling van de krant. Hoewel we het landelijke nieuws, uh, dat laten we maken door een uh, gezamenlijke persdienst. Ja. En daar was voorheen, was dat ook, uh, ja, kijk, de nieuws, daar laten we nou over aan één club, veel meer, steeds meer, want onze belangrijkste taak ligt in de regio. Uh, dus wat, wat, wat er aan menskracht is ingeleverd, uh, ja, daar gaat toch vooral op, uh, op landelijk nieuws, uh, is, uh, uh, ja, daar is op ingeleverd, uh, buitenlandcorrespondenten, uh, daar hebben we toch veel meer ingekocht en, en nemen we meer van over. Dus zo, ja, zo probeer je het... Um... Overleven eigenlijk, hè? Ja, overleven, maar we zijn nou overgenomen door de persgroep um, en ik heb de toespraak gezien van onze nieuwe topman, uh, Christian van Tello. En een, die Belg? een Belg. Een Belg. Ja. In België kopen al onze kranten. Ja, ja. Eigenlijk wel, ja, ja, eigenlijk wel. Maar die heeft een heel inspirerend verhaal. En die zegt van nou... Uh, de krant ligt nog lang niet aan het infuus. Het uh, is, is, is nog helemaal niet uh, op sterf na dood. Uh, zoals sommige mensen beweren. Ja. We kunnen nog jarenlang vooruit. Mm -hmm. Maar we moeten sommige dingen bundelen. Consolidatie heet er dan. Geloof ik met ja, woord. ja. Ja. Mm -hmm. Nou ja, goed... En hij zegt, uh, nou ja, uh, dadelijk meer uh, pagina's, meer nieuws uit de regio belooft hij. We moeten het allemaal zien of het, of het allemaal uitkomt. Maar voor jou zijn dat goede geluiden. Die, dat, klinkt, uh, dat klinkt niet ja, slecht. Nou, hoe? Uh, Tillo zegt. Behalve nou. dan dat er toch ook wel weer heel veel mensen uit moeten. Dat klinkt dan wel weer. Uh, oh, dat toch weer wel? Ja, dat toch wel We weer. beter geïnspireerd dan met het hakmes. <laughs> He? Ja, nou Ja. ja, maar, ja. Dat, maar we als, moeten we even zien. Ja, er zijn ja. Wel, ja, het, het is wel afwachten hoor. Er zijn wel grote zorgen over de toekomst. Maar ja, ja, misschien maar, toch ook wel de ja, kans. Als de regionale krant de, de kraamkamer voor het landelijke nieuws voor een deel is. Betekent dat ook personeel gezien? Dat eigenlijk een carrière is. Je begint bij het suffertje. Of bij het Goris En dan bij het suffertje. En dan ga je bij een echte krant uh, werken. En dan natuurlijk internationaal. Is ja. Dat het beeld. Dat ik me bij jou ook moet voorstellen. Hoe nee, denk je nou dat suffertje is nee, een mooi niet? Nee, nee, nee. Ik zou niks <laughs> anders willen doen hoor. Nee, dan dat, regionaal. Ja, laat mij maar lekker regionale journalistiek bedrijven. Ja, ik vind het heerlijk. Ja. Ik wandel hier door het dorp, maak ik een praatje. Ik, ik elke week heb ik wel een verrassing. Jij vindt het goed zo. Maar uh, dat <laughs> ja. ambitieniveau waar, waar had over heeft. Oh, ja. Zie je dat niet om je heen dat, dat er dan collega's zijn die, die, die wel uh, ja, liever naar een landelijke krant zouden? Of dat dat hun ambitie is, zal ik het zo zeggen. Nee. Nee? Nee, dat zie ik niet zo. Ik merk aan mijn collega's, die hebben toch vooral hart voor de regionale journalistiek. Omdat, mm -hmm. Juist omdat wij de basis zijn van die journalistieke voedselketen ook. Ja. Nou ja, Gerard, wij hebben toch ook nooit naar heel veel Sumke wild. Nou, nou dat lukt <laughs> nou, ja, toch nou, nog ja. niet. Nee. Vraag. Mijn vraag <laughs> kwam mee. Ik heb uh, nou, volgens mij de eerste aflevering zitten kijken van Onze Man in Teheran. Oh, prachtig, hè? En dat vond ik inderdaad heel mooi oh, in de zin dat hij in zo'n grote stad volgens mij op dezelfde manier rondliep als jij hier waarschijnlijk ook rondloopt. Ja, je spreekt ja. mensen aan, je ziet iets, uh, je babbelt wat ja. uh, en overal zie je achter dat hij probeert iets erbij te halen van, uh, van bredere thema's, maar binnen de context van een gezin, een markt, een groepje mensen dat gewoon staat te praten. Ja. ja en ik vond dat ook zo leuk mooi hè ja wat schuift dat nou ja wat verdient dat? dat nou een beetje ja, ja, ja. hier zo'n documentaire maken daar je ja. volstaan daar ook maar wat van ja ja ja, ja. dat is toch heerlijk gewoon ja. ja. vragen mag stellen en dan ook op tafel wordt ja, ook gewoon nieuwsgierig ja. zijn ja Nee, ik vind het leuk. Ja, misschien zijn er er zullen ongetwijfeld collega's zijn die wel de ambitie hebben om, om naar een landelijke krant over te springen hoor. En die, die mogelijkheden die komen nou misschien wel met de persgroep. Maar ja, de, de meeste van mijn collega's die hebben juist hart voor de regio, voor de samenleving waar ze zelf in wonen. En, ja. en willen daar hun werk doen. Ja. Overigens zitten er ook wel, ook wel enkele landelijke toppers, ook in het Brabants Dagblad. Ik had het over Tony van der Meulen. Mm -hmm. Ja, die uh, is dan uh, verdrongen, laten we zeggen, door Tommy Wieringa op zaterdag. Maar ja, Tommy Wieringa is ook uitstekend. Hè? Uh, dat is, uh, ik vind hem een prachtige columnist. En uh, nou ja, dat Tony op, op maandag, uh, dat is ook zeer wel te genieten. Dus uh, dit was uh, Blue Monday hè? Mm -hmm. uh, vandaag. Hè? Blauwe maandag, waar we allemaal uh, sip en een kater hebben en, en uh, depressief zijn, maar ja... Goed, je hoeft Tony van der Meulen maar te lezen en het dat, dat gaat over. Hè? Ik zal het hem zeker doorgeven, ja. als hij niet <laughs> luistert vandaag. Zullen we dan maar een muziekje draaien? Ha? Om het hoogtepunt afscheid te nemen. Het muziekje is... Uh, eigenlijk had Lucie Roodbol hier uh, zullen zitten. Maar die is met haar fiets tegen het asfalt aangegaan in het ja. uh, weekend. Dus wij wensen haar beterschap. Uh -huh. En vandaar dat ik dacht... Hoe sterk is de eenzame fietser van Boudewijn de Groot? Lijkt me wel enigszins toepasselijk voor een sterke fietser die een klein ongemak heeft uh, gehad. Hoe sterk is de eenzame fietser?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 Met rot en het harde wind, te gaan fietsen met een kind Als hij maar geen voetballer wordt, ze schoppen hem misschien half dood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 Alleen maar slechter van. Maar liever dan nog, dan wordt voor zijn kop van de zaken. Ja, dit is Goldse Kringen en we hebben met Kim Spanjers gesproken over uh, haar ervaringen sinds een jaar in Golen als journalist van het Brabants nieuwsblad, het Brabants dagblad. En nu gaan we verder met uh, Camilla Sebrechts en, uh, en Nilay over... Ja, Erpel en... Airpel. Airpel en Pilaf. Pilaf. Ik zei de pollepel, dat was helemaal mis ook. Erpel en Pilaf? ja. Dus Wat is dat? leggen waar die naam vandaan komt. Deze, jij misschien over erpel? Ja, we waren voornemens om een kookclub te starten. Met, in ieder geval ik met mijn Nederlandse achtergrond en Nila met haar Turkse. En we waren bezig over een naam. En ja, die naam werd uiteindelijk zelf bedacht. Uh, we wilden twee typerende ingrediënten, gerechten uit allebei de culturen. Ja, erpel, de aardappeleters, de Nederlanders. Ja. En pilau is onze ja. bekendste, populairste bijgerecht. En aardappel is het uh, uh, populairste uh, bijgerecht. <laughs> ja. Hoofdgerecht? Nee, nee. bijgerecht. Bijgerecht. Ja, ja. Maar dat gaat niet samen. Dat gaat nee, niet dat samen. gaat niet samen. Maar het is eigenlijk, kijk, je kon ook zeggen... we hadden ook voor kunnen kiezen om de kooklub onze eigen naam te geven. Maar juist daarvoor hebben we gewoon eigenlijk een, een vervanging gekozen... En uh, sta ik voor de aardappel en uh, Nila voor de pilaf. Nou, de aardappel, dat, dat weet dan wel iedereen in elkaar, maar pilaf, kun je beschrijven wat dat is? Pilaf is uh, um, gerecht van uh, rijst, heel simpel gerecht van, van de rijst. Uh, heet het ook plof of, of uh, in, in een andere cultuur misschien, in Rusland of... Uh... Uh, is, het is een rijstgerecht. Rijst, gerecht, een rijst met, nee, gewoon, met van alles erdoorheen? Eigenlijk gewoon puur rijst. Puur en rijst. die, uh, uh, maar je kunt ook met verschillende dingen ook samen met rijst maken. Maar pilau, dat we, noemen we allemaal pilau. Maar uh, pilau is eigenlijk uh, uh, um, je doet gewoon. Rijst uh, eerst in uh, warme water laten wachten, dus vellen. Mm -hmm. En dan uh, uh, gelijk doe je ook in de pan een beetje uh, bijvoorbeeld olijfolie of uh, roomboter in. En dan kun je ook uh, uh, vermicelli bijvoorbeeld uh, in de olie een beetje bakken totdat een gouden kleur uh, krijgt. En dan kun je de rijst uh, ...wassen en dan erin doen... ...en ook een beetje meebakken... ...en dan doe je warme water in... ...en dan deksel dicht... ...en lage vuur uh, laten stomen. Je zou het bijna de Italiaans... ...of de Turkse risotto kunnen noemen. Ja. Tien minuten. Ja, zo. ja totdat het rijst uh, ja, tot zacht tot, is. Totdat ja. tot de rijst gaar is. Maar niet net als risotto wordt papachtig... ...maar gewoon de, de korreltjes zijn losser... Mm -hmm. Ja, en volgens mij is het niet alleen typisch Turks, maar heb je nee. verschillende landen die ja. allemaal weer een eigen versie daarvan hebben. Of ja, volgens mij tot, zelfs tot, verschillende van streken. Tot, ja, elika ja. tot verbij Turkije. Ja, en het dat. wordt ook niet uh, Nederlands-Turks keuken. Wij wilden gewoon nee, en uh, ja, buitenlandse uh, ja, wereldkeuken. Uh, Toen dachten we, uh, aardappel is van Nederlands. Maar de pilau is ook, uh, die wordt ook bij andere landen gemaakt. Dan het was een midden. Punt ja, om een boodschap van... te geven dat inderdaad dat, dat verschillende culturen... juist in die kookclub samen gaan koken. Ja. en daar dat we dan is nog maar de naam. Ja. Uh, en uh, jullie <laughs> hebben dus een kookclub opgericht. Ja. Ja. En hoe, hoe ziet dat er allemaal uit? En, uh, wanneer is het begonnen en uh, hoe is, heeft zich dat verder ontwikkeld? Eerst uh, ja. uh, tijdens de week van dialoog. Uh, toen zat ik uh, in Jan van Zaalhuis. Uh, een jaar geleden? Uh, ja. Ja? ja, misschien minder. Ja, voor de oh. zomervakantie. Voor de zomervakantie. Oh, ja. uh, uh, en toen uh, was ja, natuurlijk verschillende mensen en uh, uh, we moesten over onze dromen praten, over goolen en uh, ja, over culturen en allerlei dingen. En uh, toen heb ik me verteld over mijn droom uh, dat ik graag kook. En uh, uh, bijvoorbeeld, ik wil een Italiaans risotto maken en dan, uh, je kunt ook via internet of via boeken uh, recepten vinden maar toen dacht ik, ja waarom heb ik geen Italiaanse vriendin die ik kan samen koken of van haar iets leren en, uh, en ik ben ook al jaren uh, um, gek op kookclubs bijvoorbeeld, ik heb mm. ook ooit thuis met mijn eigen vriendenclub geprobeerd uh, het is ook gelukt, het was zo gezellig maar die waren niet zo enthousiast als ik, over een jaar gestopt. En uh, uh, daarvoor heb ik verteld: uh, dus zo'n leuk kookclub bedenken, samen koken, samen eten. En de mensen, uh, onbekende mensen bijvoorbeeld, als ze samen zitten, kunnen ze heel lang praten over eten, over koken, over uh, ja, lekkere gerechten. Uh, dan is het een middenpunt weer. Uh, dus zo heb ik verteld. En uh, toen zei Paul uh, Cornelis. Paul Cornelis. Die zat ook bij die dialoog. Ja, die zat ook bij die ja. dialoog. En uh, hij vond een leuk idee. En hij had ook zoiets uh, in zijn hoofd, eigenlijk. En um, ja, en Mario Zee... Uh, ik werk in de bibliotheek. En Mario Zee uh, had ook zoiets uh, in haar hoofd. Uh, uh, dan is het gewoon: Coke Club was uh, gewoon het begin uh, van de allerlei. Uh, ja, ideeën. Toen opgenomen. zeiden jullie, we gaan het doen. We gaan het we ja, gaan eigenlijk doen. Eigenlijk kwam het ook ja. dat Paul toen... bij mij ging polsen van... Ja. Uh, ik, heb, ik heb in een dialoogstafel gezeten, heb ik Nila leren kennen. Ja. Die kwam met die ideeën en dat vind ik ook echt iets voor jou. Ga jullie eens gewoon met elkaar praten. Ja. En dat zijn we gaan doen. Ja. En, uh, en toen kwamen we erachter dat... Dat we, Ja, we... We we dat klikken... Nee, maar dat de klik ook. Maar dat wij ja. allebei... Uh, ja. exactly. <laughs> fan zijn, Abourgine-fan zijn. heel bekend. Oh, oh, oh. Allebei aubergine ja. fan En, ah. en wij, wij eten graag. Wij vinden het leuk om te koken. En, uh, en Abourgine... Ik had Mees zomaar gezegd... En, en zij ook... Oh. Ja, maar daar kun je heel veel dingen mee. Maar daar kun je ja. veel ja. dingen mee. Oh, ja. Ja. Dus uh, dat was ook onze uh, ja, middenpunt. Ja, uh, gezamenlijke... Uh, ja. En uh, eh, Abouzien is ook moeilijke uh, groenten eigenlijk. Dat hebben we ook gemerkt tijdens uh, twee kookclubs. En uh, toen zeiden mensen, ja Abouzien, dus ik koop dat nooit. En hoe moet je dat maken en zo. En zelfs hadden we twee, drie gerechten aan de tafel, op de tafel. Uh, en uh, dat vonden ze heel uh, lekker. En gaan ze proberen thuis. Ja. ja. Uh, dan, dan richt je dus, en dan zeg je, dat gaan we doen. Dan richt je een kookclub op. Dan, dan zijn jullie twee... Uh, Degene die, ja, jullie leiden dat. En, en uh, ga je dan een soort cursus geven? Of, of wat, uh, wat, wat, hoe, hoe doe je dat dan? Of je, dan zoek je nog wat, uh, wat, uh, wat mensen die erbij willen komen? En dan ben je met hoeveel? Uh, er waren heel veel vragen in één keer. Ja? Ja. <laughs> nou, ik, uh, ik kan het... Uh, Even beschrijven hoe het, uh, we het hebben bedacht verder. hier alleen niks zijn om met elkaar te gaan praten. We hebben eigenlijk een soort plan van aanpak geschreven. En dat uh, ja. voor Paul en Marie José gepresenteerd. Nou, gepresenteerd, uh, gewoon één op één. En uh, hebben we hebben eigenlijk gewoon de insteek gedaan van we gaan zo'n start. We gaan, we gaan gewoon van start. Uh, we... We hadden de eerste editie, als dus dan pakken we gewoon de Turkse keuken, omdat Nila natuurlijk een Turkse roots heeft. Ja, maar ook concreet uh, waar, en, en, uh, of is dat de keuken van het Jouw van ja. Oh ja. Ja. ja. Oh ja. De keuken van jouw van Mezouw mochten mm -hmm. we daarvoor gebruiken. Uh, we zijn eigenlijk gewoon begonnen met, we gaan het een en ander op papier zetten. Uh, we gaan recepten verzamelen. En in, pas in een stadium dat wij echt alles hebben uitgewerkt, hebben het in het Gohlerse Belang laten plaatsen. In een persbericht van, Goh, we zijn op zoek naar dames die mee willen doen. Uh, in deze kookclub. En ja, wij doen het ook allebei op vrijwillige basis. Dus het is ja. ook niet uh, dat, dat wij daar zelf beter van worden. Of Jan van Bezout, wie weet En wij zijn gewoon van start gaan. Boodschappen gaan doen. Mensen gevonden die mee wilden doen. En uh, uh, een receptenboekje geschreven. Iedereen is leuk gekomen hier. En, uh, of ja, hier. We zitten natuurlijk ook bij Jan van Bezout. <lacht> en we zijn gewoon samen gaan koken. Twaalf recepten. Van wie, wil, wie doet dit, wie doet dit, wie doet dit. En uh, de keuken ingegaan keuken ingegaan en je hebt gekookt, en daarna ben je gaan eten. Ja, in het, het Grand Café, ergens ja, aan ja. de tafel. Ja, dat is een tafel waar uh, die wijze heren ook wel eens uh, plaats nemen. Oh ja. net over had. Ja. ja. En dan, uh, we letten ook op bijvoorbeeld uh, uh, uh, Nederlandse vrouwen en ook buitenlandse vrouwen. Uh, ja, er hebben allemaal duo's gemaakt. Oh, dat is uh, meteen uh, daarin meegenomen. Dat het een, uh, een multiculturele ja. aangelegenheid ja, dat was eigenlijk is. Want het ons is erpel doel, en pilau. Ja, dat is ons eigenlijk doel. Uh, want uh, ik zie in de bibliotheek heel veel buitenlandse uh, vrouwen, buitenlandse mm -hmm. mensen. En je praat ook gewoon over landen, over cultuur, over uh, ja, eten en alles. En toen wij uh, nog bezig waren... Uh, over, ja, plan, hè, plan van aanpak, had ik ook, ik kan me niet volhouden, dus ik heb ook in de bibliotheek veel verteld, hey, dat gaan we doen, dat ja, willen we doen, ja. en wat denken jullie, zo tegen de vrouwen, en die waren zo enthousiast, en ik heb natuurlijk meteen een tafel gemaakt met allerlei kookboeken erop, en uh, uh, eigenlijk, het is meteen aandacht getrokken. En dan, na de kookclub, dus eerste editie, was nog meer natuurlijk. Ja, ja, de uh, de tref je vooral keus, uh, uh, alleen je op vrouwen te richten ja. uh, omdat er bestaan heel veel uh, uh, mannenkookclubben. we dachten waarom niet alleen Ja. en, en daarbij als achterliggende gedachte dat er misschien ook sommige culturen dat de, de vrouw niet naar een kookclub mag waar ja. ook mannen bij zouden zijn dus we wilden geen ja. beperkingen opleggen uh, om mensen mee ja. te laten doen we hadden de mannen ja. <laughs> nee, Hoe, uh, ja, jij kunt die vraag misschien wel beantwoorden. Hoe multicultureel is Scholen? Uh, jij bent zelf van, van uh, Turkse origine. Ja, ja. ik uh, woon hier 15 jaar. Ja. En um, uh, ik uh, ben heel gelukkig hier hierover. Dus ik heb nooit een probleem uh, gehad uh, of uh, zo uh, moeite gehad uh, uh, hierover. Uh, de mensen van Golen uh, zijn heel open en heel uh, ja, gezellige mensen, vind ik. En, en dat merk ik ook heel goed omdat ik gewoon in de bibliotheek werk. Ik zie ze gewoon elke dag. Uh, veel? Want veel. ja, ik ken alleen jou en, en Julia Seekdem. Ja, maar, maar er zijn, zijn nog er veel, meer, meer, zijn er heel, veel meer. Heel, heel veel, veel trucs, meer, ja. Het, tuurlijk. Uh, maar ja, iedereen is ja, bezig, heeft zijn eigen gezin of eigen ja. werk en zo. Ja. Maar ja. ja. Dus uh, veel mensen. En ook uh, uit andere landen? Ja, uh, bijvoorbeeld vorige keer uh, hadden we in onze uh, groep Hongaarse uh, mevrouw mm -hmm. en uh, ja, Turkse weer. En, en, Bosnische, en Bosnische. En laatste was Syrische mevrouw. Syrische. En, uh, en ja, De zo Turkse Geen dus die, die hadden we wel op. En, uh, ja, die was iemand ziek. Iemand die ingeschreven, was ziek. Die is op het moment niet gekomen. Ja. Ja. En uh, ik heb Afghaanse buren, die kunnen ook volgende keer uh, meedoen. Dus. En het is heel leuk, uh, want aan de tafel, uh, uh, Nederlandse vrouwen vragen iets... ...en dan we kunnen meteen beantwoorden, we leren met elkaar. En dan krijg je ook mooie antwoorden uh, als ze ergens nieuwsgierig zijn bijvoorbeeld. En, uh, dat is echt leuk Is, is het om te dan leken? de bedoeling dat, want het is nu voor de tweede keer, hè? Ja, tweede keer. Dat dat een soort vaste groep wordt... Waarmee je een avond rijdt, dat ze elkaar beter leren kennen. Of wil je liever dat er wisseling in wisseling. zit, dat je steeds meer mensen bereikt uh, die met dit soort dingen bezig zijn. En eventueel ook zelf een club beginnen. En, en is ja, het? Ja, dat is... Ja, ja. ja. Nee, want uh, kijk, we zijn natuurlijk gestart. En je weet helemaal niet uh, hoe de belangstelling daarvoor zou zijn. Maar het was zo overweldigend. In ieder geval, we hadden maar twaalf plaatsen de eerste keer. Naast onszelf dan. ...dat we zoiets hadden van ja, we kunnen het niet maken eigenlijk om al die mensen die ook nog mee willen doen die kans niet te geven. Dus we hebben nu de, uh, de afgelopen donderdag, toen we het voor de tweede keer deden, weer de Turkse keuken belicht... ...en eigenlijk de, dezelfde uh, bijeenkomst gedaan, maar dan met een ander gezelschap. En wat we nu willen doen is voor de volgende editie dat we in ieder geval alle mensen die uh, hebben meegedaan... ...de eerste twee keer dat we die allemaal weer aanschrijven en dat, uh, dat ja... Je kunt toch nooit een datum vinden dat iedereen kan. Dat iedereen die interesse heeft en het leuk vindt om nog een keer mee te doen, dat die aansluiten. En ja, wie weet dat er ook eigen, eigen initiatieven uit, uit gaan ontstaan. Dat ja, juichen we alleen maar toe. Nou, dat is natuurlijk vaak het probleem met je zit op zo'n avond bij elkaar. Je leert andere mensen kennen. Mm -hmm. Ja, en dan ga je naar huis. Ja. En dan stap je toch niet. Uh, als school bij jouw Afghaanse buurvrouwen, zo weer binnen om te zeggen: nou, We hebben elkaar vorige week gezien bij het koken. Uh, zullen we eens gezellig uh, samen boodschappen gaan doen? Of wat voor ja, ideeën. Je dan je dan ja, je dat elkaar vaker voorzien. Nila nou, en ik doen het ondertussen nou, wel met elkaar. Ja. Maar. <laughs> nee, maar vorige keer bijvoorbeeld, bij de eerste editie, na het eten wilden die alle vrouwen bijvoorbeeld, zullen we een vaste club van maken? Dus, dus betekent, hmm. ze vonden het allemaal leuk en aardig en dan waren ze weer zelfde. Uh, groep verder gaan. Uh, ja, het kan niet. Maar uh, uh... Ja, ja, maar, maar waarom is iets van Misschien uit, uh, ontstaan er uiteindelijk als je met veertig dames bent die dat allemaal leuk vinden dan heb je gewoon een hele grote, hele grote groep die allemaal in die club zitten en de, die club wisselt elke keer in een exacte samenstelling. Dus dan heb je wel genoeg mensen om elke keer mee te doen. Ja. Maar we zijn er zelf ook niet ja. meer over uit. Maar... Nee, dus we maar, gelieten er alleen maar heel erg van. Ik eigenlijk. Ja. De startmomenten die je noemt, zitten toch iets van een hoger doel. Ja. Huh? Ja. Het gaat meer ja. om contact dan, uh, dan om de gerechten. Nee, ook nee. nee toch ook zeker niet? om de gerechten. Het uh, gaat wel om de gerechten. Allebei. Ja, de gerechten. allebei. Ja, allebei. Ja, want uh, het is ja, sociale contact natuurlijk. Want uh, wij willen graag gewoon ja, koken en ook iets doen voor goorlen. Het is echt een ja, sociale activiteit, geen winst. Ze betalen de, bijvoorbeeld uh, kaart. En dan we verzamelen geld en dan gaan we boodschappen doen. Ja en uh, alles boekjes maken en allerlei dingen, dus we hebben echt geen winst, uh, we houden onze budget goed en dan uh, dus gewoon eigenlijk sociale contacten en ook gewoon uh, onze ja en passie leren van andere culturen. ja andere culturen en passie eten koken uitvoeren ja <laughs> en uh, Komt dan Die beide aspecten komt, komen die aan, de, aan bod. Zowel de, de, de Nederlandse als Erpel en, en uh, Pilau, dat is dan uh, Turks. Nee, maar die staan eigenlijk gewoon voor ons, zo zou je het Over moeten zien. Over jullie, zeggen. Uh, niet voor, uh, voor het menu wat nee, je gaat nee, nee, maken. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee. Als initiatiefnemers. Als ja, van die twee gerechten op één bord. Uh, nee, nee, nee, nee dan maar... Dat nee. gaat het niet worden. Nee, nee. Hoor, nee. nee, vorige keer bijvoorbeeld tien gerechten binnen twee uur hebben we gemaakt. En het is allemaal gelukt. Echt allemaal ja, Heerlijk, lekker, heerlijk. Ja. En uh, dat was uh, ja, voor, voor de deelnemers uh, vrij, vrij onbekend. Uh, kregen ze daar iets, iets uh, op het bord wat ze voorheen niet kenden? Ja, bijvoorbeeld Abouzien kenden ze helemaal niet. Nee. En ze hebben lekker gegeten. Ja. Ja. De Linzenkufte. Linzenkufte en uh, Kadrijev. Ja. Uh, de Pilaf hebben we wel gemaakt, pilaf, je ik zeggen. Maar, ja, en... Uh, ja, daar ook bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Vandaag heb ik een mevrouw uh, van onze laatste kookclub uh, in de bibliotheek uh, gehad. En die heeft al boodschappen gedaan uh, van twee gerechten. Die gaan ze proberen bijvoorbeeld vandaag of morgen. En daarna heeft zij ook met haar vriendin gesproken, uh, die is vegetarisch. En toen zei ze, ja, natuurlijk ze keuken hebben ze ook heel veel vegetarische gerechten. Ja. Dus uh, dan is het goed. Want ik heb je nog geen, geen vleessoorten te horen opnoemen tot dusver, hè? We hebben wel gemerkt. Wel, wel. wel, ja, ja. ja wel oh, gemaakt. Toch wel. Dan kun je prima Tuurlijk, schapenvlees ja. Ja. drie doen. Oh, uh, Lams. Lamsvlees vlees en kip hadden we ook. En ja, de iskender, wat Nila net ook, zei, is ook, ja, vlees. ja. is ook vlees. Ja, iskender is ook vlees. Zeg, in die combinatie... Uh, dat, dat, dat interageert me toch... Uh, dat, je, dat je spaghetti met rijst combineert. Hey, ja, ja, je zei... Oh, eh, uh, Fermicelli. Ja. Ja. met rijst. Ja, het maakt ja, dit is alleen maar versiering. Dus niet, dan oh, heb je niet, niet helemaal witte rijst zo, ja. maar dan doe je zie je dat de mezelf, of doe je iets anders. Uh, die dunne vermicelli. Ja. dan die maken gewoon zo niet helemaal wit, maar zo goudkleurige dingetjes, slingertjes in. Je die die kunt ook geven wat kleur aan de rijst. Nee, die, die oh, nee. geeft geen kleur, maar dan zie je de kleur van de vermicelli tussen. Dan is het gewoon nog misschien ja, mooier. Oh, het is Niet is helemaal voor, wit, maar gewoon... Het is voor het oog. Beetje ja, voor het oog. Ja, ja, ja. Ah, zo. Ja, maar oh. de uh, uh, rijst blijft gewoon wit. Dan, ja. Dat blijft wit. Ja, ah, ja. Oh, goed. Nou, ah, en was. iedereen is wat met de handen te eten. Nee, nee, nee. Maar dat was dat hebben vraag, we niet ja. in Turkije. Dat was, was ja. donderdag ook een vraag die gesteld ja. werd. Ik weet niet welke land eet met ja. de hand, Dat is in maar... Afrika. Da, ja. Ja, dat is veel met, uh, met nee, de hand In Turkije eten we ja. gewoon uh, lepel uh, vork. Dat ik met mijn handen leren eten. En de derde editie. Uh, staat die al op stapel? Of uh, wordt dat per keer gepland? Hoe gaat dat? Ja, per keer plannen we. Uh, dat heeft ook te maken. Kijk, bij Jan van Bezouw is het ook afhankelijk van wat daar aan activiteiten te doen zijn. Als we nu al een datum gaan, gaan plannen. Belemmeren we natuurlijk... Uh, het, is een, ja, het is een initiatief... Wat, wat, wat ook niks opbrengt. Dus we kunnen niet uh, de keuken daarvoor vastleggen. Ja. Mm -hmm. Dus wij gaan weer... een, een paar weken van tevoren... Gaan we een datum annonceren. En, het wordt ergens in maart. Ja. Ja. En, dat uh, weten we wel. Elke gast krijgt ook... goodiebigs van ons. Uh. En, uh, zo een tas vol... Uh, ja, verrassingen. Oh, ja. En, ja. Uh, ja, dat is een damesactiviteit. Ja. Jan van Besouwhuis geeft uh, uh, 1 plus 1 uh, uh, kaart, gratis kaart uh, voor voorstellingen. En uh, de bibliotheek geeft ook twee maanden gratis abonnement en ook uh, dvd-bon en gratis boeken. En ook uh, uh, iets Turks of iets uh, ja, Afrikaans, dus een cadeautje van het land. Ik snap ja. dat jullie het leuk vinden, maar jullie bazen niet alleen staan er toe... ...maar gaan er ook nog dingen bij stoppen... ...wat voor verwachtingen hebben zij er eigenlijk van? Eerst de... de ...goede oh. samenwerking... ...tussen Jan van Besarwuis en de bibliotheek. Ja. En dan... Uh, ze zijn ja, openbaar zijn ook nou boeken... ...maar het is natuurlijk niet echt boeken... ...je hebt ook de boekjes die je, die je weggeeft... ...het is een boekje elke keer die we erbij hebben gedaan. Ja. Maar... Ja. ja, ja. Nog een laatste vraagje, dit is voortgekomen uit de dialoog... ...nou hebben Gerard en ik daar ook aan deelgenomen... Uh, tot tot uh, onze eigen verbazing min of meer. Uh, nou ja, wij dachten het gaat gewoon over, over uh, die, die uh, Charlie door de aanslagen en we gaan daar debatteren. Maar de dialoog is, een, uh, is, is iets dat, dat al langer bestaat. Waar komt dat eigenlijk vandaan, de dialoog? Weten jullie dat? Ik denk dat jullie misschien beter... Nee, ja. weet je niet? Dan denk ik denk ook om die bij elkaar te brengen. Maar is dat iets uh, dat door, door, door, door, het, door het bibliotheekwezen is georganiseerd? Of Kim, weet jij dat misschien? Ja, nou, ik, ik zit te graven in mijn geheugen, maar het, het heeft volgens mij ook te maken met, uh, met uh, tegenstellingen die, die waren ontstaan na een verschrikkelijke gebeurtenis. Ja, en toen heeft de ja, burgemeester, is het, het Abutanab geweest. Die heeft gezegd: van ja, we moeten mensen bij elkaar brengen. en, en met elkaar laten praten. Want door te praten uh, brengen we begrip bij elkaar. Ja. Volgens mij is het zo. Ontstaan. En later is, is, zijn filosofen dan een beetje meer aan de haal gegaan. Oh, oh, ja, daar komt het vandaan. Volgens mij wel. Oh ja, verwerking van een uh, vreselijke gebeurtenis. De Vindt cohesie, de wel sociale cohesie bevorderen. Dat doe je door middel van. Eerder door middel van dialoog dan door ja. middel van debat. Ja. ja, ja, dat hebben we begrepen afgelopen vrijdag. Ja. Goed, nou, uh, interessant, uh, die uh, Erpel en Pilau. Uh, we hebben gesproken met uh, Nila en met Camilla, bibliotheek en Jan van Bezouw. Uh, twee keer is het geweest, uh, daar gaat uh, nog een, zeker een derde keer komen en, en uh, misschien nog wat meer. We hebben ook met uh, Kim Spanjers gesproken. Van Brabants Dagblad. Dit was Godse Kringen. Stefan, bedankt weer voor je assistentie. Tot de volgende week.